Dit is Martijn Nijhuis met het NS-journaal. In Hongkong zeker 18 demonstranten zijn aangehouden. De demonstranten bestormden het zakencentrum van de stad. Toen de politieën sommeerden zich terug te trekken... vielen demonstranten de politie aan. Honderden agenten sloegen de menigte daarna met de wapenstok uiteen. Veel demonstranten zouden zware hoofdwonden hebben opgelopen. Ook de afgelopen maanden waren er in Hongkong vaak botsingen... tussen betogers en de politie. De demonstranten eisen meer democratie... en zijn tegen de politieke hervormingen die China wil doorvoeren. Terreurgroep Islamitische Staat heeft in Syrië een canadees israëlische vrouw ontvoerd, melden verschillende buitenlandse media. Volgens een rapport dat rondgaat op jihadistische en Palestijnse websites had de vrouw zich begin deze maand aangesloten bij de Koerdische strijders. Volgens de bronnen werd Rozemer gepakt toen ze met de Peshmerga aan het vechten was in de belegerde stad Kobani. Turkije moet juist wel een rol spelen bij het integratiebeleid van Europese landen, heeft de Turkse minister van buitenlandse zaken gezegd tegen de NOS. Integratie in Europa is volgens hem mislukt. Bij integratie moet volgens de Turkse minister worden samengewerkt tussen de landen waar mensen vandaan komen en waar ze nu wonen. Premier Rutte zei gisteren nog dat Nederland geen Turkse bemoeienis wil. Het ruimen van de 28.000 dieren bij een pluimveebedrijf in Zoetelwoude gaat waarschijnlijk nog de hele avond duren. Bij het bedrijf is vannacht vogelgriep vastgesteld. Vanmiddag om 1 uur werd begonnen met de voorbereidingen voor het ruimen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1038 hier op ZFM Zandvoort.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 ali dela ngizeng uthali tera ngizeng I had to let go All the answers I wanted to have yeah. Woo! Mm -hmm. Zither